8 uur, het NOS-journaal, Lissalot Thomassen. Duizenden banen weg bij KPN. Het kabinet kan het tweede JSF-toestel aanschaffen... en het gebied rond kerncentrale Fukushima tot verboden gebied verklaart. KPN heeft een grote reorganisatie aangekondigd. Bij het telecom verdwijnen de komende jaren 4.000 tot 5.000 banen. Dat is ruim 20 van het totaal aantal banen in Nederland. De reorganisatie, die in 2015 moet zijn afgerond, kost enkele honderden miljoenen euro's. KPN heeft de verwachting voor de winst naar beneden bijgesteld. De nieuwe topman Blok zegt vooral voor Nederland zeer negatieve trends te zien. Het gaat vooral slecht op de markt voor mobiel bellen. In België en Duitsland gaat het beter, zegt KPN. Nederland kan een tweede JSF-testvliegtuig kopen. Een kamermeerderheid van VVD, CDA, PVV en SGP is daarmee akkoord gegaan. De linkse partijen zijn fel tegen de aanschaf, zeker nu er bij Defensie zoveel moet worden bezuinigd. Ook wijzen ze op tegenslagen bij de ontwikkeling en de oplopende kosten. Bovendien denkt de oppositie dat Nederland met een tweede testtoestel definitief aan het JSF-project vastzit. Maar volgens de ministers Hille en Verhagen is dat niet zo. Het volgende kabinet hakt de knoop pas definitief door. Als er uiteindelijk gekozen wordt voor een ander toestel, dan kost dat Nederland wel 270 miljoen euro. Dat is het bedrag voor de test-JSF's en de opleidingen voor het personeel. Het eerste testtoestel komt midden volgend jaar, het tweede begin 2013. Het Britse oliebedrijf BP heeft de eigenaar van het vorig jaar ontplofte boorplatform aangeklaagd. Het bedrijf Transocean moet voor de rechter komen, omdat volgens BP geen enkel veiligheidssysteem werkte. Ook de leverancier van de zogenoemde blowout preventer is gedaagd. Die had na de ontploffing de oliebron moeten afsluiten, maar dat gebeurde niet. BP wil dat beide bedrijven gaan meebetalen aan het herstelwerk.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 Axonobel heeft een goed eerste kwartaal achter de rug. De grootste verfabrikant ter wereld zag de winst stijgen tot 128 miljoen euro. Een jaar eerder was dat nog maar 81 miljoen euro. Bij alle onderdelen steeg de omzet flink. Axonobel doet het goed in de opkomende markten... en zag in de traditionele markten de vraag weer aantrekken. Het chemiebedrijf heeft wel veel last van de oplopende grondstofprijzen. Die liggen 15 hoger dan een jaar eerder.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 In de Spaanse bekerfinale heeft Real Madrid Barcelona met 1-0 verslagen. Het winnende doelpunt was een kopbal in de eerste helft van de verlenging van Cristiano Ronaldo. Bij de viering in Madrid raakte de Spaanse beker, de Copa del Rey, zwaar beschadigd. Verdediger Sergio Ramos liet de cup uit zijn handen vallen toen hij die in de spelersbus aan de supporters in Madrid toonde. De bus reed toen over de zilveren beker heen. Stuarts raakte de losse onderdelen bijeen. Het weer eerst zonnig, vanmiddag ontstaan stapelwolken. In het zuiden is er een kleine kans op een bui. Het wordt opnieuw warm met maxima van 20 graden in het noordwesten tot 26 in het zuidoosten. Morgen zon en stapelwolken, dan is er in het hele land een kleine kans op een bui bij maxima rond 25 graden. Tijdens het paasweekend is het weer volop zonnig en het blijft warm. ANWB ah, verkeersinformatie. Er staat 130 kilometer file. Dat is nog steeds minder dan uh, normaal op dit tijdstip. De langste files op dit moment uh, zijn uh, de A1, of de Bijzonderheden eigenlijk, de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Precies tegen de normale spitsstroom in bij 1 Brugge, 2 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht vanwege een ongeluk. A7 hoort tussen Purmeren Zuid en het knopend Zaandam 8. En aansluitend op de A8 naar Amsterdam bij Oosaan 2 kilometer. A9 ook naar Amstelveen tussen Bevenwijk en het knooppunt Raasdorp 7 kilometer. Op Bruinzeelparket moet geleefd worden. Kijk op bruinzeilvloeren.nl.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 Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. Hans-Jaap Medissen vertelt zo over de werkomstandigheden van journalisten in Libië. We nemen een voorschotje op het debat in de Tweede Kamer. Later vandaag over kerncentrales. Bijna de helft van de verpleeghuizen wilt u niet ontbijten. En KPN komt vanochtend dus met heel slecht nieuws. Laten we maar gauw naar dat nieuws gaan. KPN zal de komende jaren vier tot 5000 banen schrappen. Er moet gereorganiseerd worden, want het gaat niet goed met KPN. Bij ons in de studio is financieel redacteur André Maar André, wat is er aan de hand bij KPN? KPN is vanmorgen met het bericht gekomen dat ze aan met de kwartaalcijfers komen... en daaraan gekoppeld het bericht dat zij flink gaan reorganiseren. Want, zegt, zeggen ze bij KPN, er zijn allerlei veranderingen gaande op de telecommarkt... op onze mobiele markt, waar we mee rekening moeten houden. En wat we zien de voorbije tijd is dat de omzet daalt, dus het resultaat van ons gaat naar beneden. Blijkt ook uit de eerste kwartaalcijfers. En dit heeft alles te maken met het veranderende klantgedrag in de mobiele markt met name. En dat raakt ons zo hard dat we moeten gaan bezuinigen. We moeten gaan reorganiseren. We verliezen op dit moment uh, zo'n verwacht bedrijfsresultaat van zo'n 200 miljoen op jaarbasis. En dat betekent dat, ze, zegt KPN, wij de komende vier jaar tot 2015 gaan wij vier tot vijfduizend arbeidsplaatsen schrappen. Wat ongeveer neerkomt op zo'n 20 tot 25 procent van het totale personeelsbestand. En dat onvoorspelbare klantgedrag, André, nemen ze vaker afscheid van KPN? Nee, dat heeft veel te maken, zeggen ze zelf, met het, uh, het toenemen van het gebruik van sociale media. Mm -hmm. Eh, van mobiele apps. En wat zij zeggen. van Wij zien dat klanten veel gemakkelijker eh, minder trouw zijn dan vroeger. Sowieso een ander belgedrag vertonen. Anders met hun smartphones omgaan dan wij misschien vroeger wel, te wel gedacht hebben. Waardoor wij veel onvoorspelbaarder in die markt staan. Veel lastiger met die klanten. Eh, wij merken bijvoorbeeld een daling van het traditionele sms en mobiele belverkeer. Oh, okay. Omdat men veel makkelijker de toegang neemt, eh, toevlucht neemt tot sociale media dus en die mobiele apps. de inkomsten zijn niet meer zo zeker? Nee, lang niet meer zo stabiel. Dus daar kun je moeilijk op rekenen. Dus moet je andere maatregelen nemen. En zeggen ze ook, wat moet je bijvoorbeeld anders gaan kijken naar wat voor soort abonnementen je aanbiedt in de markt. Want de huidige vormen van abonnementen zijn blijkbaar helemaal niet toegesneden op datgene wat de klanten tegenwoordig doen en willen met hun mobieltje. Nou ja, dit gedrag kun je natuurlijk voorspellen of kun je, kun je aanzien komen. Dat is geconstateerd. Zaten dit soort zware maatregelen er dan in? Nou, dat uh, elke mobiele aanbieder uh, rekening houdt met uh, wijzigingen in de markt, dat is natuurlijk wel evident. Uh, maar dat het er zo hard inhakt en misschien nog wel harder voor zo'n bedrijf als KPM met zo'n traditionele achterban, met een, een traditioneel vast telefonieverkeer, wat al uh, flink was gehavend, ja, is het natuurlijk vaak wat lastiger. Maar uh, ja, het ja, komt dit, uh, toch uh, als een donderslag bij helderheden op dit het Een nieuwe to-, een ja. topman natuurlijk die uh, gelijk zeg maar, met de bezem door de winkel gaat. Want de scheepbouw is nog niet weg. Of elke blok, de nieuwe topman, die uh, haalt gelijk uit. Horen we die nog zo? Die komt zo meteen uh, in onze uitzendingen. Andere in Wijnema, dankjewel. Wij gaan door naar uh, Consumentenbond. Die hebben namelijk onderzoek gedaan naar uh, of het schoon is in verpleeghuizen. Nou, nee. Er is een hoop mis met de hygiëne in verpleeghuizen. In vier op de tien huizen worden volgens de bond de regels voor hygiëne niet voldoende nageleefd. Daarom gaan we gauw naar uh, Vanessa Rompelberg van de bond. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou vertelt u maar, wat heeft u allemaal voor viezigheid geconstateerd? Nou, de vloeren plakken, er hangt een doordringende urinelucht in de gangen... medicijnen die over de datum zijn en personeel dat de handen onvoldoende was. U kunt zich wel voorstellen dat uh, als de hygiëne niet goed is... in huizen waar hele kwetsbare oude mensen wonen die echt zorg nodig hebben dat dit toch wel alarmerend uh, is. Ja, en dat niet alleen. Het is ronduit smerig natuurlijk. Het is smerig en er is op een grote kans op uh, ja, het uh, ontstaan van infecties. Als het niet hygiënisch is, kan je makkelijk, hygiënisch is, kan je makkelijk een hondinfectie krijgen. Um, je hebt gewoon recht. Als jij in een verpleeghuis woont op een gezond en een veilig huis... en uh, jij ja, in vier op de tien gevallen is dat dus niet het geval. Ja. Maar goed, mevrouw Rompel, er is weinig geld. Nieuwe handen aan het bed zijn lastig te vinden. Is daarmee verklaarbaar? Nee, dat vinden wij niet. Uh, het is namelijk zo dat op dit moment de hygiënecontroles niet verplicht zijn. Het gebeurt niet frequent. Uh, de IGZ kondigt het aan van voeren. En wij denken dat ondanks het feit dat dat geld uh, uh, ja, hard nodig is aan het bed, er ook ruimte moet zijn voor de hygiëne. Het kan niet zo zijn dat mensen die kwetsbaar zijn het risico lopen om ziek te worden. Ja. Met, zelfs met een fatalende afloop in dit u, geval. U zegt dat het en... heeft eigenlijk met personeelskrapte niet veel te maken heeft. Nou nee, dat, dat het heeft, natuurlijk heeft het met personeelskrapte te maken, maar het is wel belangrijk dat er een verplichte controle komt door de IGZ, die onafhankelijk is, zodat mensen die daar wonen kunnen vertrouwen op het feit dat zij in een veilig en een schoon thuis wonen. Natuurlijk heeft dat uh, te maken met, met dat, dat het de verpleeghuizen met allerlei problemen te kampen hebben. Zij doen hun uiterste best, dat zegt ook de brancheorganisatie, maar op het moment dat het niet verplicht is en, uh, om een hygiëne, uh, hygiënecontrole uit te voeren, uh, ja dan... Dan gebeuren dit soort uh, dingen met alle gevolgen van dien. Mm. En dat moet ja wat ons betreft echt voorkomen worden. Mevrouw Rommelberg, wacht eens even. We hebben toch de inspectie voor de gezondheidszorg in Nederland. Dat is een instituut dat zorgt dat uh, nou dat we in ieder geval weten uh, of alles in orde is, ja of nee? Ja, dat klopt. Maar die, uh, die laat het in dit geval afweten in onze ogen. Het is zo dat de inspectie dus van tevoren bezoeken aankondigt en het niet frequent doet. En wij vinden juist dat zij verplicht moeten stellen dat er een onafhankelijk hygiëneonderzoek komt. Dus dat alle verplichte huizen verplicht dit onderzoek moeten doen. Zodat de mensen die daar komen in die 300 huizen die we in Nederland hebben... zeker weten dat ze een schoon en veilig huis hebben. Dat ze niet de kans lopen op allerlei infecties. En dat, dat, dat het gewoon goed is waar je terechtkomt. En dat, het niet zo, dat je niet de kans loopt dat je in 40% van de gevallen uh, bijvoorbeeld uh, te maken hebben met washandjes waar uh, ontlasting op zit en dat dat bij de gewone was wordt gedeponeerd. Maar, ja, maar u zegt dus voor hetzelfde geld en met een andere mentaliteit kunnen ze het dus wel goed doen, dus zo'n instelling kan het zelf veranderen. Hebben, hebben zij al gereageerd? Zij hebben inderdaad gereageerd en zij zeggen dat zij dat zelf ook wel doen, dat ze er hard aan werken. Zij zien, zien niets in uh, die verplichting, maar dat vinden wij uh, geen juiste zaak. Wij vinden juist ja. dat ook dit aantoont dat die, dat die verplichting heel hard nodig is. Ja. Want als ze het zelf moeten doen, uh, en dat blijkt dus ook uit ons onderzoek, dan, ja, dan, het uh, dan werkt het onvoldoende. Ja. En dan kunnen mensen dus nog steeds niet vertrouwen op, op een goed en een schoon thuis. Vanessa Rompelberg van de Consumentenbond, dank u wel. Dank u wel. 13 minuten over, acht is het. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal, de JSF. Daar gaan we het over hebben. De meerderheid van de Tweede Kamer heeft gisteren het licht op groen gezet... voor de aanschaf van het tweede JSF-toestel. Ondanks hardnekkig tegensputteren van vooral de linkse oppositie. Verslaggever Wilco Boom. Wilco Defensie moet een miljard bezuinigen. Dat werd een paar weken geleden bekend, sloeg in als een bom. En dan toch dat tweede testtoestel. Hoe zit dat? Ja, dat lijkt inderdaad nogal tegenstrijdig. En voorstanders van de JSF, dat zijn vooral de VVD en het CDA... die snappen ook wel dat dit heel moeilijk uit te leggen is. Ze hebben het eh, intern al over een PR-drama vergelijkbaar met die affaire rond Buckler. Je weet wel, dat was dat alcoholvrije bier van Heineken... dat niet meer te verkopen was nadat Joep van het Hek het helemaal belachelijk had gemaakt. Maar goed, die voorstanders van de JSF zeggen... de aanschaf van die nieuwe straaljagers is pas over een aantal jaren echt aan de orde... Dus uh, dat levert nu helemaal geen bezuiniging op, dat, of geen echte bezuiniging op... om nu dat tweede testtoestel niet te kopen. Ja, en de oppositie, die beweert juist het tegendeel. En dat gebeurde dus ook gisteren in het debat. Dit kabinet moet een miljard euro bezuinigen op Defensie. deze bezuiniging raakt Defensie in zijn hart. Overal vallen klappen, maar niet bij de JSF. Terwijl Defensie duizenden mensen op straat gaat zetten... was het heroverwegen van deelname aan het JSF-programma taboe. Het is tegen Dovermanssoorder... Maar het besluit wat voor ligt is onverantwoord. En cynische kan het bijna niet. Er is beslist geen meerderheid. Eigenlijk zijn alleen CDA, VVD, SGP en ChristenUnie... voor, nou dat bij lange na geen meerderheid. Is het eigenlijk niet schandalig om de rest van Nederland... met dit prestigeproject op te zadelen? Wacht even hoor, Jasper van Dijk van de SP zegt... geen meerderheid, bij lange na niet. Toch stemt de Kamer daarmee in, Wilco. Hoe kan dat? Ja, dat komt door de PVV. Daar ligt de sleutel voor die meerderheid. De PVV vergeert Wilders. Die was in, het in de vorige kabinetsperiode nog falikant tegen die straaljager. Maar die is in de formatie omgegaan om als gedoogpartner invloed op het regeringsbeleid te krijgen. Ja, en dat legde Hero Brinkman gisteren nog eens uit. De PVV is en blijft tegen de ISF. Wij, zijn, wij zien niets in um, deze uh, ongelooflijke dure uh, optie. Maar hoe je het of keert... Wij gaan wel voor het tweede testtoestel stemmen, want daarin gaan we om. Want wij staan voor onze handtekening. Wij hebben een handtekening gezet onder een akkoord, een financiële paragraaf. Die maakt daar onderdeel van uit, dat tweede testtoestel. Dus wij zullen dat tweede testtoestel gaan steunen. Hmm. PSPV helpt het kabinet aan de meerderheid. Dat betekent dan ook dat de aanschaf van de JSF als opvolger van de F-16 dichterbij komt, of niet? Nou, officieel niet, want de coalitie en de Partij voor de Vrijheid die hebben met elkaar afgesproken dat het besluit over een nieuwe vloot, dus de echte vervanging van de F-16's, dat dat besluit wordt doorgeschoven naar een volgend kabinet. En het gaat nu alleen maar om een tweede testtoestel. En dat kopen, dat is nodig om mee te blijven doen aan de ontwikkeling van het vliegtuig in de Verenigde Staten en voor het binnenhalen van orders voor Nederlandse bedrijven. Maar minister Hille die wordt niet moe om uit te leggen dat we er nog niet aan vastzitten. Dat kan, want het is aan een volgende kabinet om die afweging te maken. Alleen de Nederlandse krijgsmacht zal wel een luchtvloot nodig hebben. Die, kijk op het ogenblik ook, ik noem, want in Libië, waar ook luchtvloot ook van Nederland bezig is... Maar we zullen toch een luchtvloot, en in Afghanistan trouwens ook... we zullen toch een luchtvloot nodig hebben om de steun te geven die op het land ook nodig is. Dus het is geen vrijblijvende discussie. Het kost geld, klopt inderdaad. Defensie kost geld, maar het is ook de Verzekering voor Veiligheid. Ja, volgens minister Hillen zitten we er dus nog niet in vast. Maar feitelijk wordt die aanschaf van, het, van de JSF natuurlijk wel steeds onvermijdelijker. Want Nederland heeft nu twee toestellen gekocht. En dat kostte meer dan 200 miljoen met de trainingkosten erbij. Nou, Nederland heeft ook al eens 800 miljoen gestoken in de ontwikkeling van het vliegtuig. Dat was dan om het bedrijfsleven aan compensatieorders te helpen. Dus ja, niet doorgaan kost een miljard. Terwijl er toch, Hille zei het al, andere straaljagers moeten komen. Nou, de kans dat de volgend kabinet, die JSF, echt gaat komen... Die is dus gisteren wel weer een stuk groter geworden. Oké. Okay. Verslaggever Wilco Ban vanuit Den Haag. Dankjewel. Zo dadelijk Diederik Samson van de PvdA en René Lichten van de VVD. De een is voorstander van een nieuwe kerncentrale in ons land, de ander is fel tegen. We zeggen niet wie. Hoort u zo de verkeersinformatie bij de ABB. Dat is mooi. Er staan nu 44 files, marsen. 165 kilometer als je dat bij elkaar optelt. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort staat tussen Bussum en Soest 7 kilometer door een ongeluk. Dat is tegen de normale spitstroom in. De weg is wel zojuist weer vrijgegeven. En op de A2 Den Bosch-Eindhoven tussen Sint-Michels-Gestel en Bokstel-Noord 6 kilometer. Geeft volgens Rijkswaterstaat een klein half uur vertraging. A6 Emmeloord-Muiden tussen Lelystad-Noord en Almere-Buiten-Oost 3 kilometer door een ongeluk. Hier is de linkerreis ook afgesloten. En op de A9, Alkmaar-Amstelveen, tussen Beverwijk en Dorp 9. En de langste file van dit moment staat op de A28, Zwolle-Utrecht. Tussen Amersfoort-Vathorst en Maren... Kilometer. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 18 minuten over 8 is het. KPN gaat de komende jaren 4.000 tot 5.000 banen schrappen. Er zal drastisch gereorganiseerd worden, want het gaat niet goed bij het bedrijf. Wij hebben nu contact met de topman, Ilko Blok van KPN. Goedemorgen, meneer Blok. Goedemorgen. Nou, dat was niet prettig wakker worden, kan ik me zo voorstellen. Uh, nee, zeker niet. Uh, de komende jaren gaan we 4.000 tot 5.000 banen uh, reduceren... Uh, in de periode tot en met 2015. Uh, en dat is natuurlijk uh, ja, vervelend nieuws, maar uh, uh, ja, het gaat over de periode tot en met 2015. En het is ook niet meer dan uh, in de afgelopen jaren. Nee. Uh, naast uh, deze reductie van arbeidsplaatsen hebben we ook het uh, besluit genomen om... Uh, grote extra investeringen te doen in Nederland... om het bedrijf sterker en beter gereed te maken voor de toekomst. Ja, nou dat klinkt allemaal uh, leuk en aardig... maar uh, het komt erop neer dat er 4.000 tot 5.000 banen geschrapt zullen worden. Hoe kan dat nou opeens? Wat is er aan de hand met KPN? Uh, we zien nu een aantal ontwikkelingen uh, in de markt... en uh, ja, ik vind dat we uh, vaart moeten maken om daarop te reageren. Uh, die ontwikkelingen in de markt die hebben een negatieve impact uh, uh, op de omzet. En uh, daarom hebben we het besluit genomen om aan de ene kant extra investeringen te doen... om bedrijf sterker te maken, om weer uh, ja, in de groeimodus te komen... waarbij de focus op klanten, uh, uh, vernieuwing van uh, het productportfolio... en extra investeringen in de infrastructuur uh, één pijler zijn. En de andere pijler is... Ja, wat we al jarenlang doen, uh, de focus op kosten. En dan kijk je ook naar uh, de productiviteit en de mensen die in het bedrijf uh, ja. uh, werkzaam zijn. Maar meneer Blok, het gedrag van consumenten ziet u natuurlijk al, uh, zich jaren, ontwikkelen. Toch uh, onze redacteur André Meijnenmaar was er ook enigszins door verrast. Komt u met dit soort ingrijpende maatregelen, is het opeens zoveel slechter gegaan? We zien de afgelopen maanden een versnelling van de verandering van het gedrag van consumenten. Hoe komt met name in de mobiele markt, waarbij het gebruik van de nieuwe apps om te communiceren Aha. exponentieel aan het stijgen is. Uh, ja, met een uh, negatieve impact uh, uh, uh, op de omzet en het resultaat. Meer dan dat we uh, verwacht hadden. Ja, eerlijk is eerlijk, D dit zat er wel aan te komen. Hè? Die ontwikkeling is al een tijdje gaande dat mensen gebruik maken van die applicaties en ze downloaden en op een andere manier uh, ja, gebruik maken van de mobiele telefoon. Dan lijkt het er een beetje op. Alvals, uh, alsof de voorgangers, uw voorganger, hier niet goed op heeft geanticipeerd en u nu eigenlijk de rommel aan het opruimen bent. Nee, dat uh, uh, is niet zo. Zoals ik net al zei, we zien de afgelopen maanden een uh, echt exponentiële versnelling van uh, het gebruik van die apps. Met uh, ja, als resultaat uh, dat we de uh, uh, resultaten zien dalen uh, en uh, uh, onze positie uh, willen we versterken. En daarom die keuze die we nu hmm. gemaakt okay. hebben om bent... en die extra investering te doen, maar ook nog scherper... Uh, naar onze kosten te kijken. U bent dus niet aan het puinruimen. Nee, ik ben zeker niet aan het puinruimen. Ik ben, op het, ik ben aan het reageren op de ontwikkelingen die we de afgelopen maanden zien. Ja, daarvoor gaat u investeren. Aan de andere kant dus ook schrappen in de kosten. Dat zegt u. Betekent dat gedwongen ontslagen ook? Ik sluit gedwongen ontslagen niet uit. Maar net zoals we dat in het verleden gedaan hebben. Uh, proberen we uh, ons uiterste best te doen om dat uh, uh, te voorkomen. in nauw overleg met. Uh, uh, ...bonden en ook uh, uh, de ondernemingsraad. We zijn daar uitermate zorgvuldig in uh, geweest de afgelopen uh, jaren... ...en we zullen dat beleid ook de komende jaren doorzetten. Ilko Blok, nieuwe topman van KPN. Hartelijk dank dat u ons even te woord wilde staan. Het is acht minuten voor half negen. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Wij gaan discussiëren, maar zoals zei het al eventjes... over kerncentrales in Nederland. Moet er nou een nieuwe centrale komen uh, of niet? En hoe moet hij dan eruit gaan zien? De Tweede Kamer debatteert daar vanmiddag over. Wij gaan nu alvast een voorschot nemen. Minister Verhagen van Economische Zaken... wil volgend jaar een vergunning afgeven... voor een nieuwe centrale bij Borselen. Dat is een gevoelige kwestie. Zeker na de rand met de centrales in het Japanse Fukushima. We hebben contact met Diederik Samson van de P van de A en René Leegte van de VVD. Heren, goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. goedemorgen. Eerst maar eens naar u, meneer Leegte. Moet het afgeven van die vergunning niet worden uitgesteld? Doordat bekend is wat er nou precies is misgegaan in Japan? Nou ja, wat er aan de hand is, is dat er een enorm energietekort op ons afkomt. Dat onze voorstelling te boven gaat. En dat we zien dat ieder gezin ongeveer 30% van zijn woonlast betaalt aan de energierekening. En dat die stijgt. Dat betekent dat we dus ontzettend snel moeten zoeken naar alternatieven voor olie, kolen en gas. En wat ons betreft past kernenergie in die mix. En dan is de vraag, moet die vergunning nu gegeven worden? Nou, vandaag hebben we het over de randvoorwaarden, waaraan zo'n vergunning moet voldoen. En een van de voorwaarden die is opgenomen, is dat zo'n centrale zichzelf continu moet verbeteren op veiligheid. Mm -hmm. Het is niet zo dat we nu weten wat veilig is of onveilig is, maar dat zal steeds voortschrijden in okay. toenemende veiligheid. Maar voor u is Japan... Vergunning... Japan is dus geen reden om het voorlopig uit te stellen, begrijp ik? Nee, Japan is geen reden. is wel een reden om nog eens zorgvuldig te kijken... wat we nou kunnen leren wat er in Japan is gebeurd. Uh, dus van alles is daar, blijkt daar kritisch te zijn. Nou, hoe kunnen we dat meenemen? En dat is iets wat, wat, wat zich steeds zal uh, verbeteren. En dat is ook wat in die vergunning staat. Meneer Samson van de PvdA... wat een rol speelt Japan uh, voor u in het debat... in het algemene debat over kernenergie, over kerncentrales? Niet te negeren rol natuurlijk. Kijk, de heer Leegte en ik worden het niet eens over de vraag of een kerncentrale nou een verstandige beslissing is voor de toekomst van de Nederlandse energievoorziening. U vindt van niet? Nee, ik vind van niet en de heer Leegte vindt van wel en daar hebben we allebei goede redenen voor. En daar worden we het voorlopig niet over eens. Maar waar we het volgens mij wel heel erg over eens kunnen worden is over de vraag um, dat als je dan zo'n uh, ding wilt neerzetten, dat je dan in ieder geval alle lessen moet leren die je kunt leren van de ramp in Fukushima. Kijk, kernenergie is gebouwd op een vrij simpel principe. Je bouwt die dingen zo, zo veilig als je maar kunt. En elke keer als blijkt dat het nog veiliger kan, doordat er ergens iets misgaat, dan leer je die lessen en die verwerk je dan in de nieuwe centrales. Dat hebben we na Tsjernobyl gedaan. En na Tsjernobyl zijn de centrales ook iets veiliger geworden. Helaas nog steeds um, niet 100% veilig en dat zal ook nooit lukken. Maar je kan wel je best doen. En dan moeten we dus de lessen van Japan leren. Het Internationaal Atoomenergieagentschap, toch geen anti-kernenergieclub, heeft al uh, afgesproken dat ze die lessen in augustus 2012 uh, ...definitief gaat trekken. En zij houden ook rekening met het feit dat het nog wel even duurt in Japan... ...voordat je überhaupt kunt beginnen met onderzoeken wat er nou mis is gegaan. En dan duurt dat onderzoek nog wel even. Dus 2012, augustus. Ja, daarna weten we aan welke voorwaarden een nieuwe centrale moet voortdoen. En daarna zou je dan kunnen beslissen over het uitgeven van een vergunning. Niet dus eerder... nog wel even wachten, meneer Samson. Ja, je moet dus wel even wachten. Nou, hoef je ook niet tot Sint-Jutemus te wachten... En uh, we voeren ondertussen gewoon de discussie over de vraag of een kerncentrale wel verstandig is. Maar uh, je moet in ieder geval geen haasje, repje uh, maken. Het lijkt me dat we het eens kunnen worden over het feit dat zorgvuldigheid hier toch echt boven snelheid gaat. Lukt dat meneer Leegte van de VVD? Kunt u het eens worden daarover? Nou ja, wat u er soms terecht zegt is dat ook de VVD vindt dat centrales veilig moeten worden en steeds veiliger moeten worden. Kijk, het grote verschil in inzicht is, is dat wij de urgentie zien van het energietekort dat op ons afkomt. Als je kijkt naar de energierekening, als je ziet dat benzine inmiddels 1,70 is per liter, dan snap je wat er op ons afkomt. En dan moet je dus niet gaan doen alsof, er, alsof je steeds meer veiligheid kunt garanderen, want die is er niet. Mm. Maar je moet de risico's in de ogen durven kijken. Dan krijgen we toch er... ernstig het idee dat u niet wilt wachten en toch haast wil maken? Nee, het is, niet, het is niet, niet, niet haast maken om het haast maken, maar het is dat in het proces die continu verbetering zit... En je kunt natuurlijk steeds, we willen nu eventjes wachten, we willen nu eventjes wachten, maar je moet ook verder gaan. En dat is een verantwoordelijkheid die wij uh, willen nemen. Er is, niet, er is geen enkel alternatief zonder nadelen. En die moet je recht in de ogen kijken, daar zijn wij van. En je moet uh, uh, nuchter kijken wat je uit Japan kan leren en niet steeds zeggen, we weten niet we stoppen. En iedere keer is er een nieuw incident en uiteindelijk gebeurt er niks. Dat okay, kunnen we ons niet veroorloven. Ik eerlijk gezegd dat er niet iedere keer een nieuw incident is. En, en in alle eerlijkheid, er is ook niet iedere keer een nieuw incident, maar dit is natuurlijk niet niks. En er is een goed tijdschema afgesproken door het internationaal atoomenergieagentschap, waar we dat nou uh, goed uh, laten we ons daar nou aan houden. Kijk, risico's in de ogen kijken, daar hebben we met z'n allen niet zoveel aan. Je, je moet er uh, van leren. En een centrale continu verbeteren, ja dat gaat maar tot op zekere hoogte. Het ontwerp van een centrale staat op een gegeven moment vast. Dat ontwerp kan veiliger. De eerste conclusies na Japan uh, uh, zijn daarover al bekend. Ja, ik wil in ieder geval, kijk, los van de vraag of je nou zo'n kerncentrale wil... Ja. ...ik wil in ieder geval geen onverantwoorde risico's nemen. Ja, en dat... volgens mij zijn we dat met elkaar eens. Ja, dat lijkt mij duidelijk. Diederik Samson van de PVV, van een van de VVD-heren. Hartelijk dank. Vanmiddag verder in de Tweede Kamer. Het is bijna half negen. We moeten nog even terug naar dat nieuws over die twee journalisten... die fotografen die zijn omgekomen in Libië. Tim Hedrington en Chris Hunters, een uh, Brit en een Amerikaan. Ze kwamen om bij uh, mortieraanvallen, beschietingen in de stad Misrata. Nou, die stad, uh, daar gaat het al dagen hevig keer. Verslaggever Hans-Jaap Medes van de Wereldomroep... was uh, enkele weken geleden nog in Libië, in het Oosten. Hans-Jaap, um, heb je deze mannen ontmoet tijdens je werk? Ik heb ze niet daar ontmoet. Uh, het zijn meer vrienden van vrienden, zeg ik. Uh, Chris heb ik wel eens gezien. Tim is een fenomeen. Vanwege ook zijn uh, documentaire van vorig jaar. Uh, Repo, over een uh, Amerikaanse post in Afghanistan. En ja, fotografen gaan over het algemeen wel weer net een stap verder... dan uh, de rest van de verslaggevers. Ze moeten er net iets op zitten. En dat kan ook net iets gevaarlijker zijn. Ja, dat merk jij, uh, Hans-Jaap. Zij gaan jij nog voorbij richting de frontlinie. Ja, het was zelfs zo toen ik er zat uh, dat ik altijd de auto van een Reuters-fotograaf van Goran Tomasovic in de, in de gaten, het was een geel autootje en dan was voor ons een soort stip in het landschap waarbij je niet verder ging rijden omdat je wist dat Goran altijd als, als verste ergens zat. Dus als je die passeerde dan, uh, dan zat je misschien wel heel gevaarlijk. Um, ja, kijk, zij moeten er dichterop zitten. Er is een enorme competitie tussen uh, fotografen. Um, er zijn tientallen fotografen aanwezig in Libië. En ze willen allemaal het beste plaatje. En dan moet je inderdaad uh, dichterop zitten. Hmm. Nick Christophe van de New York Times, die zegt um, op Twitter... The courage of photographers in Libië is breathtaking. Uh, dat klinkt natuurlijk prachtig, maar nemen zij niet veel te veel risico's? Vooral in zo'n stad als Misrata, waar het vreselijk tekeer gaat. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat het verhaal daar verteld wordt. Um, het is wel zo, ik heb meerdere fotografen gesproken die zeiden van Libië is wel eigenlijk een wel de gevaarlijkste klus die wij ooit hebben gedaan. Het is wel gevaarlijker in Afghanistan, en Irak. Ook vanwege de toegang die je hebt, je kunt mee met de rebellen. Nou, de rebellen zijn zelf niet heel erg handig, daar kun je al uh, door geraakt worden. Uh, maar je kunt dus echt helemaal mee naar voren. En ja, ook onder dat zware artillerievuur komen te liggen van uh, de troepen van Gaddafi. Mm -hmm. En een complicerende factor is ook nog geworden dat. Um, we, werken, we werken vaak met een kogelweerend vest aan, een helm op. Dat, dat helpt trouwens niet altijd uh, heel veel. Ik heb mensen gezien die door een kogelweerend vest werden geschoten. Maar uh, op het vliegveld van Cairo, want dat is de toegang tot Libië eigenlijk. Uh, worden nog uh, geregeld journalisten opgepakt. Er worden hun spullen afgepakt. Uh, dan mag je geen kogel weer in het Vestibland innemen. Nou, uh, ik weet niet wat zij vandaag of wat zij de afgelopen dagen, maar uh, dat, dat maakt het werk weer nog gevaarlijker. Ze ja. omge zijn omgekomen bij een motieraanval. Dus dat is dus lastig, denk ik, om je daartegen te beschermen. Hans Jaap, dankjewel eventjes voor jouw verhaal over Tim Hedrington en Chris Hondros, de fotografen die zijn omgekomen in Misrata.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 Duizenden banen weg bij KPN en veel mis met hygiëne in verpleeghuizen. Het is twee over half negen. Goedemorgen, ik ben Lieselotte Thomassen. Vier tot vijfduizend banen worden er geschrapt bij KPN. De markt is sterk veranderd de laatste jaren... en dus is een reorganisatie hard nodig, zegt economieredacteur André Menema.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 Vorig jaar was dat nog 81 miljoen. Alle facetten van het chemiebedrijf doen het goed. Het enige probleem is nog de oplopende prijs van grondstoffen. Die liggen 15 procent hoger dan een jaar eerder.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 Je kunt zich wel voorstellen dat als de hygiëne niet goed is in huizen waar hele kwetsbare oude mensen wonen die echt zorg nodig hebben, dat dit toch wel alarmerend is. De verpleeghuizen worden niet vaak genoeg bezocht, controles worden van tevoren aangekondigd en zijn niet verplicht, zegt de Consumentenbond. De Japanse premier heeft een gebied van 20 kilometer rond Fukushima tot verboden gebied verklaard. Deze maatregel is nodig omdat er nog steeds gezinnen wonen, ook al heeft de premier eerder al een evacuatiebevel gegeven. Het stralingsgevaar in de buurt van de kernreactor is te groot. De premier neemt geen halve maatregelen voor gezinnen die in het gebied blijven. Mensen die niet voor middernacht weg zijn krijgen een boete of gevangenisstraf.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 Opschudding in Overijssel. VVD'er Klaassen is afgehaakt vlak voor zijn herbenoeming in het provinciebestuur. Volgens het VVD-bestuur stonden er twee hbo-diploma's op zijn cv... maar dat bleken interne bedrijfscursussen te zijn. CDA-gedeputeerde Rietkerk vindt het jammer dat VVD'er Klaassen niet meer terugkeert... in het Overijsselse provinciebestuur. De commissie voor de geloofsbrief is niet over één nacht ijs gegaan. Uh, men heeft daar kennelijk geconstateerd dat de feiten niet klopten... met datgene wat gezegd is...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 Tijdens het paasweekend blijft het zonnig en warm. Na paas moet de temperatuur een paar graden inleveren. AMB verkeersinformatie met 140 kilometer file. Dat is minder dan gebruikelijk op dit tijdstip. Dit zijn even de files die opvallen. A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen Bussum en knopend Eemnes 5 kilometer. Stegen de normale filestroom in. Bij Eembrugge staat er 2 kilometer. Dat komt dan door een ongeluk. De weg is weer vrijgegeven. A2 Utrecht-Eindhoven tussen de knooppunten Empel en Vught, 5 bij Den Bosch is dat. En op de A4 richting Amsterdam bij Leidsendam, 3 kilometer. De linker rijstok is daar dicht vanwege een kapotte auto. A6 Emmeloord-Muiden, daar loopt het vast bij Lelystad. In de richting van Almere dus staat 6 kilometer file door een ongeluk. Ook hier is de linker rijstok dicht.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 Goedemorgen, het is acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Er wordt nog altijd gevochten in Ivoorkust... al is natuurlijk niet meer zo hevig als enkele weken geleden. Door de politieke crisis in het land... zijn de afgelopen maanden 800.000 mensen op de vlucht geslagen. Een groot deel van hen is uiteindelijk beland in het buurland Liberia. Daar is René de Vries, hij werkt daar voor het Rode Kruis... bij de opvang van die vluchtelingen. Meneer de Vries, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe zijn de omstandigheden daar in Liberia? Nou, de omstandigheden zijn uh, niet erg best. Uh, we zitten hier met 135.000 vluchtelingen die uh, de grens zijn overgekomen in uh, de laatste paar maanden. En het Rode Kruis is uh, druk bezig aan de grens om uh, mensen daar vooral van water uh, te voorzien. Waar willen de vluchtelingen heen? De vluchtelingen die willen voor het grootste deel, ik denk dat zo'n 90% aan de grens blijven wil. En een klein gedeelte gaat naar kampen die door de Verenigde Naties worden opgezet. Ja, want terug kunnen ze nog niet? Um, er zal een gedeelte zijn wat langzamerhand terug gaat, maar dat is een klein gedeelte. Vooral in het noorden van Liberia, in het zuidelijke deel, daar zo denken we... Dat ze toch nog wel een aantal maanden, misschien langer zelfs nog wel aan de grens zullen blijven zitten. En komen er nog steeds meer of is de stroom nu wel langzaam gestopt? Nou, de stroom die is nog steeds gaande. Het is natuurlijk een stuk minder. Het gaat echt met golven. We hebben in februari een grote golf gehad van zo'n 60.000. In december en januari van dit jaar ook zo'n 40.000, 50.000. En nu uh, komen er uh, wat minder binnen, maar er zitten dus in de 135.000. Ja, en wat voor verhalen hoort u dan van ze? Wordt er nog steeds gevochten? Is er nog steeds veel geweld? Uh, er zijn nog steeds wel, be wel berichten dat er wordt gevochten. Het is uh, minder nu uh, als een tijd geleden, maar er, er zijn toch nog steeds een aantal uh, pockets en een aantal gebieden aan de andere kant van de grens waar uh, Waar toch nog wel schermutselingen plaatsvinden. En, en dat maakt mensen bang. Dus uh, mm. een hoop mensen die hebben. die hebben. Ivorcus ontvlucht uit. Uh, uh, met uh, de angst dat hun wat zou overkomen. En een gedeelte, die hebben dus ook wel. Uh, behoorlijk uh, enge dingen meegemaakt zelf. Ja, wij horen ook dat er nog veel mensen vlucht uit Abidjan. waar het nog altijd onrustig is. Ook al is Bakbo weg. Ja, uh, mensen die. Uh, ja, kijk, waar er wordt gevochten of waar er een uh, dreiging is... Uh, daar zijn mensen toch nog steeds bezig om hun um, uh, spul te plakken voor zover ze uh, daar uh, tijd voor hebben. En uh, dan uh, vertrekken ze. Hm. Um, nou ja. wordt er ook regen verwacht. Welke problemen zal dat veroorzaken? Nou, je moet je voorstellen dat, je, dat die mensen zitten in een gebied... waar de infrastructuur, de infrastructuur al heel erg slecht was... Daar was al weinig goed drinkbaar water. Daar was al weinig sanitaire voorzieningen. En mensen leefden daar op minder dan een dollar per dag. En daar zijn plotseling zijn 135.000 mensen die bij de Liberianen zelf in huis genomen zijn. De, de wegen zijn slecht en door het vele verkeer wat er nu plaatsvindt worden die alleen maar slechter. Dus we moeten snel zijn om, om, om daar voor de echte regentijd gaat beginnen. En dat is nog een week of vijf ja. dat we daar onze spullen klaar hebben. Ja en die spullen, u heeft water dus nodig, sanitaire voorzieningen, onderdak ook neem ik aan, eten, de gebruikelijke noodgoederen. Komt dat er ook aan? Dat komt met mondjesmaat aan. Het Rode Kruis is begonnen met het uitdelen van wat wij noemen seeds en tools. Dus dat zijn zaden en wat landbouwwerktuigen. Zodat mensen in ieder geval voor de regentijd nog wat kunnen planten. En dan tijdens en na de regentijd daar wat van kunnen oogsten. Daarbij komt natuurlijk ook voedsel. Wat voor het merendeel door het Wereldvoedselprogramma wordt gedaan. Maar die hebben steeds meer moeite om mensen te bereiken. Um, en, en, en die hebben zich eigenlijk ook uh, meer toegelegd... Op het, uh, op het geven van voedsel in de kampen. Maar daar zitten maar heel weinig mensen. René de Vries, bij de Ivoriaanse vluchtelingen in Liberia. Hartelijk dank voor uw verhaal, meneer de Vries. En sterkte met uw werk. Dank je wel. Dan terug naar eigen land. Hier uh, verdienen vrouwen nog altijd minder dan mannen. Tussen de seksen gaapt al decennia een loonkloof van nou, rond de 20 procent. Reden voor de commissie Gelijke Behandeling om te onderzoeken hoe dat nou komt. Vanmiddag presenteert de commissie een onderzoek dat gedaan is binnen de algemene ziekenhuizen. We nemen vanochtend alvast een voorschotje met Piet van Geel, ondervoorzitter van de commissie Gelijke Behandeling, projectleider ook van dit onderzoek. Meneer Van Geel, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom heeft u eigenlijk die loonkloof juist binnen de ziekenhuizen onderzocht? Om een heel eenvoudige reden, omdat het dan makkelijk te onderzoeken is. Omdat in alle algemene ziekenhuizen hetzelfde deugdelijke functieverderingssysteem wordt gebruikt. En ook hetzelfde beloningssysteem. Ah, en dus in sommige het... andere sectoren is het veel lastiger, ook al wordt er wellicht veel meer ongelijk beloond. Mm -hmm. U kunt het daardoor goed vergelijken met elkaar. Ja. En wat heeft u uh, gevonden? Nou... Uh, de wet schrijft al 35 jaar voor dat mannen en vrouwen gelijk moeten worden beloond voor gelijke arbeid. Uh, voor arbeid voor een gelijke waarde. Dus zijn we gaan kijken in 18 ziekenhuizen in vijf functiegroepen. Telkens hebben we dan gekeken naar vier mannen en vier vrouwen. En dan die met elkaar vergeleken. Dan hebben we heel precies gekeken hoe hun beloning is opgebouwd. Uh, dus welke maatstaven zijn gebruikt voor de beloning. En hoeveel dat dan in geld verschilt. Dan hebben we telkens één man met één vrouw. ...in hetzelfde ziekenhuis op hetzelfde functieniveau met de kern vergeleken. Nou, dan zie je dat die beloningsmaatstaven, want daar gaat het dan om... ...sommige zijn heel gebruikelijke waar niks mee mis is... ...zoals uh, eerdere ervaring of anciëniteit of goed functioneren en zo. En dan heb je een andere categorie, dat zijn min of meer willekeurige beloningsmaatstaven... ...die niet goed een verschil in beloning kunnen rechtvaardigen. En daar gaat het om de uitkomst van salarisonderhandelingen... ...aansluiten bij het laatste verdiende salaris... Uh, allerlei incidentele salaris uh, of beloningsvormen enzovoort. Nou, en dan zie je dat als je naar die min of meer willekeurige maatstaven kijkt, en je dat in 43% van die vergelijkingen tussen een man en een vrouw die, zelf, die arbeid van gelijke waarde verrichten, dat daar dan een verschil in beloning ontstaat door de toepassing van die maatstaven. Nou, en dan zou je denken van dat is op zichzelf niet bijzonder, want dat is natuurlijk de ene keer in het voordeel van een man, de andere keer in het voordeel van een vrouw, dat klopt ook. Maar... Het is er wel twee keer zo vaak in het nadeel van een vrouw als van een man. En als je dan alle salarisverschillen optelt die daardoor ontstaan, dan is in elk van die functiegroepen komen vrouwen er slechter uit. En dan gaat het om een paar tientjes per maand tot een paar honderd euro per maand gemiddeld. Ja. Ja, dus in werkelijkheid kan het echt in de papieren lopen. En meneer van Geel, heeft u die ziekenhuis. Dus de werkgevers dan ook om een verklaring gevraagd, hoe dat kan. Nee. We hebben oh. wel gevraagd aan ze of ze hard wilden meewerken om dit onderzoek voor elkaar te krijgen. Zodat zij zelf inzicht konden krijgen en waar het dan mis zou gaan, zodat ze er iets aan kunnen doen. En dat willen ze ook. Heeft u enig idee, meneer Van Geel, hoe het komt? Ja, dat zit ergens in de hoofden van mensen. Want het kan de, natuurlijk, ook, het zes zes kan zes natuurlijk aan twee anders. kanten zitten. Het kan aan de werkgever liggen, het kan ook aan, aan vrouwen zelf liggen dat ze niet goed onderhandelen. Ik noem maar wat. Ja, dat is iets wat heel vaak gezegd wordt. Hè. Vrouwen onderhandelen niet zo vaak of kunnen niet zo goed onderhandelen. Uh, dames, dat is voor een gedeelte waar, dus dan mogen vrouwen natuurlijk het beste getraind worden. Dat gebeurt tegenwoordig ook veel. Maar aan de andere kant worden de uitkomsten van onderhandeling niet alleen bepaald door degene die vraagt, maar ook door degene die aanbiedt. Ja. En daar gaat het ook mis. Maar Meneer Van Geel, Lara zei het net al: dat is een, al decennia lang die loonkloof van ongeveer ja. 20%. Nu dus nog steeds. Betekent dat dat er niks verbetert? Uh, dat betekent inderdaad dat er niet zo gek veel verbetert. En ik denk ook niet dat je de hele loonkloof kan opheffen door. Nou, te doen wat wij uh, laten zien net zoals dus die beloningsmaatstaven aan te pakken. Want die loongeloof bestaat ja. dus ook uit andere dingen. Maar je mag verwachten dat het tussen die oren toch eindelijk wel eens iets verandert. Iedereen ah, ja. weet het nu toch wel. Ja, dat zou je denken. Maar zolang het tussen de oren niet helemaal verandert... moet je toch in ieder geval ervoor zorgen dat het resultaat hetzelfde is als ja. je gaat belonen. En dat valt goed te doen. Nou, goed. De uh, adviezen neemt men dan maar ter harte. Tenminste, dat hoop ik dat ze dat gaan doen. Meneer Van Geel. We gaan ons best voor doen. Voor ondervoorzitter van de commissie Gelijke Behandelingen en projectleider van dit onderzoek. Dank u wel. Ze balen in Volkolg. Doordat het luchthavenbesluit is uitgesteld... kunnen ze daar nog niet beginnen met het bouwen van nieuwe huizen. Nou, dat gaan we straks even uitleggen. Eerst maar eens eventjes naar Dennis. Mooi. Staan er nog files, Dennis, vanochtend? Uh, 40, 40. Dus uh, okay. uh, goed. Wat, wat dat betreft zitten we aardig op schema. Maar ze zijn allemaal een klein stukje korter. Uh, er staat 150 kilometer in totaal. Er zijn wel wat bijzonderheden hoor. Zoals de A1 Amsterdam-Amersfoort. Dus precies tegen de normale uh, spitsstroom in. Staat tussen uh, de afrit Gooi-Meer en knooppunt EMNes 8 kilometer. Eerder vanochtend is daar een ongeluk gebeurd. En op de A6 vanuit uh, Lelystad in de richting van Almere. Daar staat bij Lelystad 6 kilometer. Dat komt ook door een ongeluk. De, de weg is wel weer vrij. Op de A10 Noord vanaf, vanaf Zaandam richting de A1 bij Amersfoort. Het staat tussen Cadoule en Schellingwoude 4 kilometer. Er loopt daar een, een troep ganzen op de weg. Daarom is de rijst ook afgesloten. A12 Den Haag-Arnhem tussen knoppen Lunette en Bunnik. 4 kilometer door een ongeluk. En hier is ook de rijst ook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. El Copa de Rij, de Spaanse voetbalbeker, gaat dus naar Real Madrid. Na 120 minuten. Deze speler wist Real met 1-0 van Barcelona de artsrival te winnen. Het was de tweede van de vier klassico's... die de twee Spaanse grootmachten deze weken tegen elkaar spelen. En dus was het feest gisteravond in Real. Dit geluid wat u hoort, dat hoort bij beelden. Daar zie je, te midden van een feester, de menigte, de spelersbus van Real Madrid. Spelers op het dak. Sergio Ramos, de verdediger, heeft de beker, de koppelderij in de handen. Maar dan buigt hij hier ja, wat ja. voorover. Laat hij hem vallen, precies onder een wiel van de oh, oh, oh! En die rijdt eroverheen. Het is echt. Het is goed te zien. U kunt het ook daar kijken op nos.nl. Ah oh ja, ja, een hele platte uh, uh, een beker. Uh, Edwin Winkels in Barcelona. Goedemorgen. Goedemorgen. Oei, dat is uh, een smetje, hè? Ja, uh, we zien de laat onrustig Het was heel laat, het was na vieren. Toen ze net terug waren gekeerd uit, uit Valencia, het blijkt dat de, uh, die beker echt in kleine stukjes onder... Ja. Het is een heel arme beker van iets van 15 kilo en het ambulancepersoneel wat rond die bus reed, die heeft uh, allemaal stukjes moeten opruimen. Ach, je ziet iedereen ook zo beteuterd kijken op dat filmpje. Het is ja, wel sneu. Bovenop die bussen zijn natuurlijk wel heel blij. Ze zijn al de hele avond tot feesten geweest met champagne in het vliegtuig en ze kijken van alsof ze het niet gedaan hebben. Van, uh, ze fluisteren aan elkaar van uh, de beker is ...gevallen... Ach ja, nou ja, het, het is ook wel een beetje jammer voor ze. Want uh, ja, ze, ze hadden hier uh, zo op gehoopt, hè? Ja, dat hadden we al heel lang niet, het ja. uh, was in 1993 voor het laatst dat, dat Real de Spaanse Beker uh, won. Uh, ook al 2,5 jaar dat ze echt helemaal niks hadden gewonnen. Ondanks uh, echt honderden miljoenen euro's aan, aan investeringen en in nieuwe spelers. Dus ze hadden dit hard nodig. En ik denk, ja, die gevallen Beker, dat, uh, dat, dat zal ze uiteindelijk niet zoveel uitmaken. Want ze hebben Barcelona, het grote Barcelona, verslagen. En daar waren ze dol blij mee. Ja. Ja, de buitenaardse spelende Barcelona hebben ze verslagen, Edwin. Um, was het wel verdiend? Mm, ja, t, Real Madrid was, uh, was eerst heel veel beter. Barcelona was beter aan het voetballen toen, tot, tot in de verlenging... Toen, toen Cristiano Ronaldo met een hele goede kopbal uh, die beslissende 1-0 uh, maakte. Barcelona, en dat, dat is het grote verschil, met, met, enkele weken geleden speelde niet zo buitenaards en trainer Mourinho van Real Madrid lijkt er toch heel goed in te zijn... om dat uh, echt ongelooflijke Barcelona, normaal gesproken... redelijk aan banden te leggen. deed hij vorig jaar al in de halve finale... met de Champions League, met Inter Milaan. Ook met uh, defensief voetbal. toeschakelden ze Barça uit. En uh, nu doet hij dat met, met Real Madrid. En daarvoor is hij eigenlijk in, uh, in, bij Madrid aangetrokken. Edwin, heb je de krant al uh, gezien? Ja. Wat de, ze? De, Nou ja, het is weinig verrassend. Zowel As als Marca, dat zijn de twee grote sportkranten in Madrid... openen heel groot met campeones. Nou, dat hoef ik niet te vertalen denk nee. ik uh, en in Barcelona tegenovergestelde van nou ja jullie hebben de beker uh, wij gaan voor de titel en vooral uh, nu de Champions League en Barcelona hoopt daar dus volgende week woensdag is dan het eerste treffen in Madrid en op 3 mei de return in Barcelona probeert Barcelona uh, dit smetje weg te wissen ja maar dan nou kan ze het toch wel eens lastiger krijgen hè? want Real heeft nu wel een stuk meer zelfvertrouwen. Ja, een enorm psychologische voorsprong. Real was al blij met een gelijkspel vorige week in het Bernabeu... door de manier van voetballen. Ook al kunnen ze de titel bijna niet meer winnen. Ze staan acht punten achter in de competitie. En er zijn nog zes wedstrijden te gaan. Maar dit soort wedstrijden bewijst toch... Uh, dat, dat Barcelona aan banden is te leggen. Uh, Real Madrid weet hoe het moet doen. Het is niet met mooi voetbal. Soms het anti -voetbal. Dan had één, uh, twee spelers van Real hadden best wel de rode kaart mogen hebben... door, door soms schandalige overtredingen op de spelers van Barcelona. Uh, een trader Wariola's ja, we kunnen niet alles winnen, uh, dus hier moeten we maar van leren. En uh, en sterspeler Chavi die zei van, uh, ja, wij spelen het, het echte voetbal, maar dat blijkt je niet altijd mee te winnen. Edwin Winkels, het maakt de beide komende duels extra interessant. Dankjewel. Dan naar het luchthavenbesluit. Uh, berichtje van minister Hille. Uh, dat wordt weer uitgesteld. En daar balen ze wel van hoor in Volkel. Want door het uitstel van het besluit vallen plannen voor woningbouw in het water. Daarom gaan we praten met uh, wethouder René Pierenboom. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, volgens mij zit u al een tijdje te wachten op dit besluit. Dat klopt. Uh, in feite is het al dertig jaar geleden dat ja. er een uh, geluidscontour uh, is bepaald uh, rondom de vliegbasis. Waardoor het dorp Volkel uh, geheel binnen de contouren is gevallen... En dat feitelijk vanaf die tijd al een bouwstop heerst. Ach ja, en toen dat bericht van Meester Heerlijk kwam, heeft u toen een vloekje gelaten? Uh, inderdaad, want het is opnieuw een, uh, een tegenvaller. Uh, want dit betekent weer, wederom vertraging. En waarschijnlijk nog wel een vertraging van weer enkele jaren. En dat is uh, slecht voor de leefbaarheid van het dorp. Omdat uh, ja, na die tientallen jaren dat er niet gebouwd wordt... je duidelijk ziet dat de leefbaarheid aan het afnemen is omdat jongeren zich niet kunnen vestigen in hun dorp... en ouderen ook niet naar hun woning kunnen doorverhuizen... Uh, uh, ja, waar want... zij uh, behoefte aan hebben. Even voor de duidelijkheid voor de luchthavenbesluit. Uh, daarin worden ja, de contouren bepaald... waar gemeenten in omgeving van die basis wel of niet mogen bouwen. Dat klopt, ja. ja. En, en stilstand, uh, meneer Pereboom, is achteruitgang. Heeft u al te maken inderdaad, met krimp? Ja, we hebben... Uh, het dorp was met 4200 inwoners 30 jaar geleden en we staan nu aan 3400 inwoners. Ja. Dus je ziet ook gewoon in aantallen dat het minder loopt, maar het is vooral de bevolkingssamenstelling. Ja, de jongeren gaan weg natuurlijk Precies, dan. Ja. Ja. En waar had u nou op gehoopt? Ik had gehoopt dat we nu deze procedure zouden afronden, omdat die in het licht van de finish nu sneuvelt. Terwijl met de nieuwe contouren er mogelijkheden waren voor woningbouw. Zowel voor uitbreiding, dus voor, voor nieuwbouw, maar ook mogelijkheden zou bieden door de nieuwe besluit militaire luchthavens om in de kern ook uh, transformatie plaats te laten vinden van woningen. Dus een aantal woningen kun je dan afbreken en dan kun je andere soorten woningen voor terugbouwen. Nee. En dat wacht dus allemaal op een besluit. En onze ervaring is dat uh, ja, de ontwikkelingen bij Defensie erg snel gaan en elke ontwikkeling moet meegenomen worden in dit besluit. En daardoor is de procedure te lang... ten opzichte van ontwikkelingen die plaatsvinden. Ja, ja, bent u een beetje de man naar om met de vuist op tafel te slaan... meneer Pereboom, want u wacht nu al zo lang. En u heeft volgende week een afspraak met de minister. Wat gaat u doen? We gaan in ieder geval ons hard maken dat er uh, toch uh, snel... een besluit uh, gaat vallen en dat we mogelijkheden gaan krijgen. En het, het belang, de urgentie, wordt ook steeds groter. Dus wij zullen als u dat zo zegt, met de vuist op, uh, op tafel gaan slaan. Oké, okay, nou, we zijn erg benieuwd naar het resultaat. We horen het later uh, waarschijnlijk van u. René Pierenboom, dank u wel. Graag gedaan. Misschien moeten we ook maar eens op de vuist op tafel slaan... voor de maatschappelijke stages. Want die moeten misschien wel verplicht worden. Maar aan de andere kant wordt er op bezuinigd... Joris van der Kerkhof vandaag in Tilburg. Een uur geleden was hij op een school... inmiddels bij een zorginstelling... waar ongetwijfeld scholieren maatschappelijk aan de gang gaan. Ja, ze beginnen zo, hier op de reishoeven in de Reeshof in, in, in, in Tilburg... Um hier zijn er veel. Uh, zes per week. Uh, en die gaan dan uh, leuke dingen doen met de mensen. Leren daar zelf uh, veel van. Uh, wat ze nu doen is inderdaad nog niet verplicht. Maar dat gaat wel verplicht worden. Daar wordt vandaag over gestemd. En met dat geld, nou, als ik uh, de voorgesprekers goed begrijp... dan uh, zullen de mensen uh, die het allemaal moeten organiseren... het helemaal niet zo erg vinden dat er 10 miljoen minder uh, aan besteed gaat worden. Mevrouw Mutsaars, goedemorgen. Mooi in een rolstoel, hier naartoe uh, gebracht. Uh, de kinderen, de jongeren die u gaan begeleiden, uh, die, die moeten nog komen. Maar u woont nu 3,5 jaar en hebt er tientallen zien passeren. Toen u er net over aan het vertellen was, zei u van... ja, ik zie ze helemaal opbloeien. Ja, het is echt mooi om te zien. Ze komen binnen dikwijls als verlegen musjes. En ze gaan naar buiten, echt met, met heel veel plezier. En, en, en ja, ze hebben veel geleerd, zeggen ze dan, en ook af en toe met tranen van oh, ik wil eigenlijk nog wel langer blijven. Dus uh, ja, dat is best heel erg leuk om te zien. Kunnen ze ook langer blijven? U bent van de zorginstellingen hier? Ja, we kunnen sowieso altijd vrijwilligers uh, gebruiken. Dus uh, later als vrijwilliger insteken, dat kan zeker. Zodat we dat dan vast voor betaald krijgen? Ja, het is de jeugd, hè? Dus, uh, wat dat betreft. Maar toch zie je ook mensen uh, jongeren die... Ja, die daar toch wel voor geïnteresseerd zijn. En vakantiewerk is natuurlijk ook een mogelijkheid, hè? En dat wordt dan wel betaald? Ja, dat wordt wel betaald. Wat gaan ze met u doen dan, mevrouw Metzijs? Nou, uh, wat, wat ik zelf ervaren heb, is gezamenlijk uh, met ons koffie drinken... en een praatje maken, uh, een appeltje voor je schillen... dat je zelf niet meer kunt. En uh, even ergens naartoe brengen, uh, een praatje met je komen maken... En, gewoon kleine dingen die je zelf niet kunt. Hebben ze dan meer tijd voor u dan de mensen die hier vastwerken? Ze hebben iets meer tijd, maar ook niet de tijd die ze zouden willen. Want ze komen ook om te leren. Dus ze moeten ook dus bepaalde taken vervullen. En ja, dat is voor de een heeft dat sneller klaar dan de ander. En ja, diegene die snel is heeft wat meer tijd over, de ander... Komt hij tekort dan? Uh, dat is eigenlijk hetzelfde als bij het personeel uh, ervaar je dan wel, ja. Maar het personeel blijft en deze zijn na een week weer weg. Ja, dat is, inderdaad, ja. U krijgt er geld voor, hè, maar daar doet u het vast niet voor. Nee, nee wat wij uh, erg belangrijk vinden is de jeugd binnenhalen... en het uh, beeld van de zorg uh, onder de jeugd. Uh, um, ja het beeld erop focussen eigenlijk. Dus zorgen dat ze weten wat er gebeurt hier binnen dat is En dan heeft het, uh, wordt er iedereen uiteindelijk beter van. De jongeren worden er beter van. De mensen die hier wonen worden er beter van. En misschien krijgt u ook nog wel personeel later... die heel erg geïnteresseerd is. Ja, ja, dat is zeker. Dat is een groot belang voor ons. Oké, okay, nou, uh, uh, ze komen zo. En dan gaan we ze even ook met u of met een ander uh, rijden. en koffie drinken. Jongens van de Kerkhof loopt mee met de maatschappelijke stages vanochtend in Tilburg. Misschien zit u al in uw tuintje... Of uh, loopt hij ergens te wandelen? Lekker in de zon, heerlijk. Allemaal voordelen van het mooie weer. Maar dat mooie weer heeft ook nadelen. En uh, dat weten we omdat in de regio Utrecht vandaag uh, code oranje ingaat. En dat heeft alles te maken met de droogte en de kans op bosbranden. Straks meer.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 Over 12 tot 1. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.